Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Akkoord over Europese begroting. Klopjacht in VS op moordende ex-agent. En Kamp Westerbork moet Europees erfgoed worden. In Brussel zijn de Europese leiders het eens geworden... over de meerjarenbegroting tot 2020. Dat heeft EU-president Van Rompuy bekendgemaakt. Over het akkoord is urenlang onderhandeld. Op Twitter schrijft Van Rompuy dat het het wachten waard was... Niet alle details zijn bekend, wel is duidelijk dat Nederland bovenop de 650 miljoen nog eens 45 miljoen euro korting krijgt op de jaarlijkse afdracht aan de EU. Naast die korting krijgt Nederland een andere korting gebaseerd op de afdracht van de BTW aan Brussel. In totaal blijft de korting daardoor rond de 1 miljard euro, zoals de afgelopen jaren het geval was voor Nederland. Premier Rutte zei vooraf dat hij die korting wilde handhaven in de nieuwe meerjarenbegroting van de EU. En verder is duidelijk dat de Europese begroting voor het eerst omlaag gaat naar zo'n 960 miljard euro. De meerjarenbegroting moet nog worden goedgekeurd door het EU-parlement. In Spanje zijn deze week twee Nederlanders opgepakt... die zich bezighielden met internationale drugstransporten. De vader en zijn zoon gaven volgens Europol leiding aan een bende. In totaal betrapte de politie vijf verdachten op heterdaad... toen ze 88 pakketten van tussen de 25 en 30 kilo hash in een vrachtwagen met Duits kenteken laden. De andere verdachten zijn twee Spanjaarden en een ier. In Californië is al dagen een klopjacht aan de gang... op een doorgedraaide ex-politieagent... De man schoot afgelopen weekend drie mensen dood onder wie een politieman. Ook heeft hij gedreigd met een oorlog tegen de politie in Los Angeles. De man werkte van 2005 tot 2008 bij de politie... maar werd ontslagen omdat hij valse verklaringen had afgegeven. De ex-agent is het daar niet mee eens en heeft daarom een manifest op internet gezet... met de namen van zeker 40 oud-collega's en hun gezinnen die hij wil vermoorden. Er zijn bijna 10.000 agenten ingezet om de mensen te beschermen die de man heeft genoemd. Gisteren opende een aantal van die agenten het vuur op een auto... die leek op die van de ex-politieman. Twee mensen die niets met de zaak te maken hadden, raakten daarbij gewond. In Tunis zijn tienduizenden mensen samengekomen... voor de begrafenis van de geliquideerde oppositieleider Chokri Belaid. De kist werd in een open auto door de stad naar de begraafplaats gereden... waar rellen uitbraken. Jongeren zouden bij de begraafplaats hebben geprobeerd auto's te stelen... en ook zouden er verniedingen zijn aangericht... De politie gebruikte traangas om de jongeren te verjagen. Volgens getuigen waren het hooligans die uit waren op chaos. In Leeuwarden komt definitief een overdekte ijsbaan van 400 meter. De provincie Friesland is bereid om daarin 10 miljoen euro te investeren. In Leeuwarden ligt nu een baan van 220 meter, maar die moet worden vervangen... omdat de gebruikte koelvloeistof vanaf 2015 verboden is. De nieuwe baan moet klaar zijn in 2016. Volgens gedeputeerde staten blijft Dijalf in Heerenveen... de wedstrijdhal voor EK's en WK's. De IJshal in Leeuwarden is vooral voor plezierschaatsers. Het kabinet wil dat kamp Westerbork en het Vredespaleis in Den Haag... op de Europese erfgoedlijst komen. Het neemt het advies van de Raad voor Cultuur over... om de twee voor te dragen bij de Europese Commissie. Volgens de Raad vertegenwoordigen het kamp en het paleis... belangrijke gebeurtenissen uit de recente Europese geschiedenis... die in zekere zin naar elkaar verwijzen. Westerbork werd in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's gebruikt als doorgangskamp... ...van waaruit vooral joden naar concentratiekampen werden vervoerd. In het Vredespaleis is onder meer het internationaal gerechtshof gevestigd. Het Pakistanse meisje Malala is ontslagen uit het ziekenhuis in Birmingham. Ze is daar vier maanden behandeld, nadat ze in oktober door de Taliban werd aangevallen in een schoolbus in Pakistan. De 15-jarige Malala werd neergeschoten omdat ze zich inzet voor onderwijs voor meisjes... De Taliban eiste de verantwoordelijkheid op voor de aanval. Het meisje werd naar Engeland gebracht om geopereerd te worden. In een videoboodschap eerder deze week gaf ze aan... dat het steeds beter met haar gaat. Minister Plasterk stuurt toch een lijstje naar de Kamer... met wat ministers individueel verdienen. Eerder wilde hij de lijst om veiligheidsredenen niet openbaar maken. Sommige ministers ontvangen een extra hoge vergoeding... omdat ze in een gepanzerde dienstauto rondrijden... waarvoor een hogere bijtelling geldt. De Kamer wilde toch inzagen... Het kabinet geeft die nu, maar laten de gegevens over de dienstauto's weg. Inclusief alle vergoedingen lopen de salarissen uiteen van 190.000 tot 199.000 euro. Met een gemiddelde rond de balken en de norm van 193.000 euro per jaar. Het weer. Vanavond en vannacht is er vooral in de kustgebieden kans op een enkele winterse bui. In het binnenland is het overwegend droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Met de uitzondering van een smalle kuststrook vriest het licht. Morgen is het op de meeste plaatsen droog, maar in het noorden kan een enkele bui voorkomen. Verder is er geregeld ruimte voor de zon en liggen de maximaal rond 3 graden. ANWB, verkeersinformatie. De avondspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk. Er zijn maar weinig opvallende zaken. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat een kapotte bus stil bij Maarsen. De Rijnstrook is dicht, staat 3 kilometer file vanaf Oude Rijn. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Klaverpolder, 3 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook dicht. Het loopt daar ook vast op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 5 kilometer.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 Tot wel 500.000 keer zonder onderbreking voor onderhoud. Kijk, dat helpt de zaak vooruit. Kijk op Kiosera.Documentsolutions.nl solutionsnl wat Kiosera kan betekenen. Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Kiosera. Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Goedemiddag. Deal done, zo twitterde Herman van Rompuy, de baas van Europa, drie kwartier geleden. En inmiddels heeft hij ook gesproken. The European Council has just agreed on the next multi-annual budget. En niet just any budget. It is a balanced and growth-oriented budget for Europe. For the rest of the decade. Akkoord in Europa dus over het geld. Verder hebben we nieuws over de naald in Apeldoorn. En we hebben nieuws over een mogelijk faillissement voor het circuit van Zandvoort. Het nieuws van dit moment komt toch echt uit Europa, uit Brussel... over het akkoord over de begroting voor de komende jaren... zoals Van Rompuy zojuist zei. Correspondent Tijn Sade zit in een zaaltje in de krochten van het gebouw... Ja. waar de vergadering heeft plaatsgevonden. En komt premier Rutte al binnen? Ja, ik loop eigenlijk net met premier Rutte naar binnen. Ik vroeg hem nog even voor de grap... wil hij zelf het verhaal even live vertellen? Nee, hij slimlacht er gevoelig bij... Maar dat uh, wil hij niet. Hij gaat nu de zaal binnen. De persconferentie begint zometeen. Ja, uh, we kunnen volgens mij gewoon live mee gaan luisteren zometeen. Dan gaan we luisteren naar premier Mark Rutte over wat er allemaal bereikt is op ja, die Eurotop. Het hele team heeft hard meegewerkt. Betrokkenheid, Jos, na zo'n doorwaakte nacht. Hij staat achter een katheder en goed gaat zo beginnen. Hij zal Welkom. even geïntroduceerd Kijk, worden. geef het, het woord aan de... minister-president. Ik wil er overigens ook op wijzen dat we een kleine fact-sheet... daar zo meteen neerleggen hoe de korting is opgebouwd. Dat is misschien wel handig om... dan hoeven we niet. Een al te technische, dat staat daarin. Dan kan de minister-president nu ja, het woord geven. Oké, okay, dank. Goed, na een lange nacht en inmiddels ook een lange dag hebben we uiteindelijk een akkoord bereikt over de meerjarenbegroting voor de periode 2014 tot 2020. Um, natuurlijk krijg je in onderhandelingen met 27 andere lidstaten nooit helemaal je zin. Maar ik denk dat we als Nederland tevreden mogen zijn omdat we onze belangrijkste doelstellingen hebben gehaald. Allereerst uh, onze inzet om de Nederlandse afdrachtkorting te behouden, die is gerealiseerd. Uh, deze uitkomst was niet vanzelfsprekend. Het oorspronkelijke commissievoorstel, dat zag er heel anders uit. De huidige korting, zoals u weet, die loopt ook automatisch af aan het einde van de huidige periode. We hebben er hard voor geknokt, voor dat miljard, en we hebben die ook binnengehaald, bijna 1,1 miljard. Zoals ook in het verleden is de korting opgebouwd uit een lumpsum korting en een btw korting. Het was nodig om daar tot het laatst stevig over te onderhandelen, ook vanmiddag. Uh, dat hebben we dus ook gedaan, maar uiteindelijk heeft dat dan ook resultaat gehad. Ten tweede, voor het eerst in de geschiedenis is het nieuwe EU-budget in reële termen lager dan het vorige. Dat is grote winst en een belangrijke mijlpaal. Hiermee wordt ook duidelijk dat de Europese samenwerking niet allemaal groter, meer en duurder hoeft te worden. Als de lidstaten moeten bezuinigen, dan moeten we ook in de Europese Unie de broek aantrekken. En dat betekent bovendien dat het ook ons extra opbrengsten oplevert. Die komen dan weer bovenop die 1,1 miljard. Hoeveel precies, dat zal ook afhangen van de exacte besteding. In ieder geval, dat is extra inkomsten voor de staatskas boven die 1,1 miljard. Aan de andere kant, de perceptiekosten. Die gaan van 25% naar 20%. Die dreigden zelfs naar 10% te gaan. Dat zijn die inningskosten. En dat gaat ons 80 miljoen kosten. 80 miljoen euro. Ten derde, het budget voor de komende jaren, is modern en somer, sober in vergelijking met vorige begrotingen. Dat past ook bij deze tijd. Uh, uitgaven uh, aan groei en innovatie stijgen binnen het budget met zo'n 50 terwijl traditionele posten, zoals structuurfondsen, die dalen met zo'n 10 Daar hebben we ons sterk voor gemaakt. Groei is nodig om uit de crisis te komen... het verdienvermogen van de Nederlandse economie weer op gang te helpen. Daarom innovatie, daarom research, daarom minder die klassieke uitgaven... We hadden daar meer gewild aan verschuivingen, laat ik er eerlijk over zijn. We zijn weer iets teruggeschoven naar de klassieke posten. Maar uiteindelijk is toch het eindresultaat nog steeds, vinden wij, zeer verdedigbaar. Natuurlijk is er ook aandacht voor de ontvangsten. Nederland ontvangt ten opzichte van de huidige periode min of meer evenveel is de verwachting. En vooral doordat er meer geld komt voor onderzoek en innovatie... daar profiteert Nederland altijd goed van... en er zal in de komende tijd meer geld voor beschikbaar komen. En dat compenseert de dalende ontvangsten bij landbouw- en cohesiebeleid. Samenvattend, we zijn gekomen tot een sobere meerjarenbegroting... gericht op groei, waarbij de Nederlandse afdrachtkorting meer dan behouden blijft. En dat betekent dat we ons nu in Europa weer kunnen richten... op zaken die prioriteit hebben, het gezond maken van de overheidsfinanciën... het versterken van de financiële sector... Maar vooral het creëren van banen, groei, welvaart voor alle Europeanen. Chris Meneer Rutte, u wilde vooral een kleinere begroting. Ook omdat u als Nederland niet meer wil gaan betalen aan Europa. Bent u nou, als u een streep onder al die rekeningen zet... Uh, ervan overtuigd dat u ook minder gaat betalen aan Europa? Of verliest u uiteindelijk toch geld? Ja, daar ben ik vrij zeker van. Omdat we een harde rebate hebben, een harde korting hebben. Die hebben we ook behouden. In de tweede plaats hebben we nu harde plafonds afgesproken. Dat is echt een verbetering. Uh, en ten derde hebben we ook harde kaders afgesproken. Dus harde Uitgavenkaders tussen de hoofdstukken. Dat zijn echt verbeteringen ten opzichte van de vorige begroting. Maar vooral, die begroting is bijna 100 miljard lager... dan het commissievoorstel en is in reële termen zelfs lager... dan die van de vorige zevenjaarsperiode. Maar u zei ook dat u 80 miljoen verliest... en dat heeft te maken met de afdracht van de invoerheffingen. Dat is een verlies... Ja, maar dat, is, dat, dat weegt natuurlijk zwaar op tegen het feit dat we veel meer dan 1 miljard aan rebates hebben. En bovendien, omdat die plafonds zo laag zijn geworden, we daaruit ook nog vele miljoenen zullen krijgen. Die kun je nu nog niet inboeken. Maar we hebben sowieso al bijna 1,1 miljard op de rebate. Dus dat compenseert ruim het kleine verlies van inderdaad uh, die perceptiekosten. Een rebate, dat is wat we terugkrijgen, die 1,1 miljard euro. Premier Rutte in uh, Brussel, hij zegt... ja, je bent nooit helemaal tevreden, want je krijgt nooit helemaal je zin. Maar uiteindelijk mogen we best tevreden zijn als Nederland... want 1,1 miljard hebben we binnengehaald. Het is een ingewikkelde rekensom waar aan de ene kant de BTW-korting bij uh, komt kijken... en aan de andere kant, waar we het al eerder over hadden... Die meer dan 600 miljoen euro, zeg maar gewone korting, hij noemde dat LUM-SUM. Ook winst is volgens de premier dat het nieuwe budget lager is vastgesteld... dan het vorige budget, dus dat, is de dat zijn de totale uitgaven van Europa. Dat levert ook al heel wat op, eigenlijk uiteindelijk voor de Nederlandse begroting. En verder is winst dat de begroting moderner is... en soberder dan de vorige begrotingen van Europa. Er gaat meer geld naar groei en innovatie, komt wel 50 bij. En er gaat minder geld naar de klassieke uitgaven van Europa... Dus structuurfondsen en de landbouw. Rutte zei ook, dat stak hij niet onder stoelen of banken, dat hij meer had gewild. Maar uiteindelijk is het een pakket waar Nederland best tevreden mee kan zijn. Al dus de premier op zijn persconferentie dus in Brussel. Wat de reacties zullen zijn, en we gaan natuurlijk ook nog eventjes met hem zelf praten, dat hoort u straks hier op Radio 1. We hebben nog meer nieuws, want het is een onrustige dag in Tunesië door de begrafenis van oppositieleider bel Aid. Verkeersinformatie, Rijnlandsvaar bij de ANWB. Op de A2, Den Bosch richting Amsterdam, is nu vrij veel vertraging. Er staat een kapotte bus nabij Maarsen, en dat betekent Viede vanaf Knopend Oude Rijn, 8 kilometer. En op de A16, Breda Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij Knopend Plaverpolder, 5 kilometer Viede staat er. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En dan is er nog dat nieuws van afgelopen nacht. Inwoners van de provincie Groningen trillen er nog letterlijk van na. Letterlijk, want gisteravond en vannacht was de zoveelste aardbeving in het gebied. Inwoners van Uithuizen, van Loppersum en Middelsum, voelden de beving. Ze zijn boos op de Nederlandse aardoliemaatschappij die in de provincie naar gas boort. Maar de bewoners zijn vooral angstig en ze vrezen voor hun veiligheid. De mevrouw doet gewoon weer boodschappen. Maar bent u het al vergeten wat er vannacht gebeurde? Nee, helemaal niet. Nee hoor, het was heel angstig. Het was net of het huis helemaal opgetild werd en toen ging het schudden. En dat is uh, heel erg beangstigend. En Iedereen uh, heeft erover. Heel veel mensen zijn bang en angstig en je slaapt niet meer zo'n nacht. Er komen nog wat mensen aan met een vol supermarktwagen. En wat uh, jongere dame. Vannacht ook de aardbeving gevoeld. Ja, zeker. En ja. wat voor effect heeft dat? Uh, nou, ik was wel even angstig. Uh, je begint helemaal te trillen. Mijn huis begon helemaal te trillen en ik kwam op een eerste verdieping. Dus dat trilt al wat meer. Het doet wel wat met je. Ja? En dan ook ja. nog twee keer achter elkaar. En wat doet het precies met je? Nou, Het maakt je wat angstig. Ik ben, ik ben toch even een half uur gaan zitten. Van ja, goh, ga ik weer slapen. Zoals komt er nog geen. Misschien is die wel heel erg. Hm. Dat maakt je angstig. En wat moet er wat jou betreft gebeuren? Uh, ik denk dat de gaswinning, daar moet toch uh, betere afspraken over gemaakt worden. Ik denk toch dat dat... Uh... Dat dat dus tijd ja, wordt. Ja, dat, dat wordt dus tijd. Ja, vind ik wel. Mevrouw Van Beek, burgemeester. Um, ik heb net wat mensen gesproken en die zeggen... ik voel me niet veilig. Ik was zo bang vannacht. Ja, dat klopt. De mensen voelden zich in toenemende mate onveilig. Ze zeggen ook, nou moet er onderhand maar eens al gesproken worden met de NAM. Dat hebt u gedaan. Uh, wat heeft dat opgeleverd? Nou ja, ik heb gesproken met de NAM. Maar uiteindelijk is de NAM, de, uh, die heeft de exploitatie. En het is aan de minister om daar uh, vorm en inhoud aan te geven. Ja, en die zegt, ik doe voorlopig niks. Ik denk dat het goed is dat er vanuit de gecoördineerde actie... vanuit dit gebied nadrukkelijk bij de minister aangegeven wordt. Het kan niet zo zijn dat gaswinning is een nationale zaak. Dat betekent dat veiligheid ook een nationale zaak is... Deze mensen in dit gebied hebben ook recht op diezelfde veiligheid. Dat betekent ophouden, minderen, met gaswinnen. Nou ja, in, in Zunt Ultimo heeft dat inderdaad dat als gevolg. Het is aan experts om dat te beoordelen. Maar wij zeggen, wij kunnen niet wachten tot december. Er zal in de tussentijd iets moeten gebeuren... zodat de veiligheid in dit gebied terugkeert. En anders, hebt u eigenlijk iets waarbij u kunt zeggen... Nou... Nu is het genoeg. Voor zover ik weet is dat niet zo, maar aanstaande maandag komt er een bestuurlijke overleg. Dat is weer breedte, een brede vertegenwoordiger van uh, alle bestuurders hier in Groningen. Wij gaan daar zeker over praten welke machtsmiddelen wij eventueel hebben. U kijkt er anders wel verneinig bij. Is dat zo? Maar het gaat hier wel over een ernstige zaak. Er Zijn er veel klachten binnengekomen? Er zijn veel klachten binnengekomen. Voor ons gebied relatief heel veel klachten. De meldkamer meldde mij dat vannacht al. Nou, vanmorgen meldde mij de gemeentesecretaris... ons calamiteitennummer wordt overspoeld met telefoontjes. Die klachten gaan wij op een rij zetten. En gaan we ook doorverwijzen naar de NAM. Dat is helder. Maar er is veel onrust in onze gemeente. En dus exacte getallen kan ik u gewoon op dit moment niet aanreiken. Dat wordt geïnventariseerd. Ik stond me wel af te vragen, daar straks, bij die mensen. Dan zijn mensen... Die... Die durven gewoon niet meer naar bed. Die zitten gewoon de hele nacht op voor als er weer een klap komt. En misschien is het dan wel erger, denken ze. Dat begint toch een beetje raar te worden. Ja, nou, ik denk dat uh, ik, die, die, die, die uh, onveilige gevoelens kan ik niet wegspreken. Dat is helder. Ik heb er begrip voor. Ik hoop dat ze de rust wel kunnen vinden. Maar het is natuurlijk nadrukkelijk zo dat de combinatie van de brief van de minister... het rapport zoals ik dat juist beschreven heb... en de twee uh, concrete aardbevingen van vannacht... ja, die zullen die veiligheidsgevoelens niet positief beïnvloeden. Dat is helder. Een bijdrage van Trudy van Rijswijk gaat erover doorpraten... met Rob Govers, geofysicus aan de Universiteit van Utrecht. Ja, Meneer Govers, begrijpt u een beetje dat de mensen daar zich zo ongerust maken? Ja, natuurlijk begrijp ik dat. Als je uh, op een plek woont waar het jarenlang relatief rustig is geweest... waar in ieder geval weinig of geen aardbevingen waren... en ineens begint het dan toch serieus te schudden... Dan, uh, dan zou ik mij ook zorgen maken en willen weten wat er aan de hand is. Maar wat is er dan aan de hand? Want jarenlang is het wel rustig geweest... Ja, dat is in zekere zin is dat wel verrassend, omdat we toch al een hele tijd bezig zijn met het opboren van gas. Maar eigenlijk wat er aan de hand is, is dat daar in de ondergrond, daar zit een, nou zou je kunnen zeggen, een enorme spons. En die spons, daar zit, zit dat gas in. En langzamerhand wordt die spons leeggelaten en dan krijg je dat, niet alleen die spons, die wordt steeds, steeds kleiner, maar de lagen daarboven, die beginnen dan ook mee te zakken. En dat zorgt ervoor dus dat, dat je bodemdaling hebt. Dat is het eerste wat de mensen merken. Het tweede is dat uh, ja, daar op de plekken waar de spons niet zit, daar blijft alles hetzelfde. Dus dan krijg je dat de lagen ten opzichte van elkaar gaan schuiven. Ja. En het gevolg daarvan is dat, uh, dat je af en toe daarvan een aardbeving kan hebben. Ja, dat is eigenlijk, ik bedoel, uh, het is eigenlijk heel logisch. Want je haalt uh, dingen weg en op een gegeven moment zakt het dus in elkaar. Ja, ja precies. Ja, nou hoorden we eerder in deze uitzending ook al over proefboringen. Een bedrijf wil dat genoemd bij het uh, Tjeukenmeer in uh, Friesland. Dat is dan weer een andere uh, ondergrond. En die mensen zijn ook uh, als de doodwerkelijk, dat daar ook de aarde gaat beven. Hebben ze daar een punt? Ja, het kan zijn dat de aarde daar gaat beven. Uh, echter, je moet je steeds afvragen van... Uh, ja, wat, wat mag ik dan verwachten? Want mensen zijn natuurlijk niet zo bezorgd als het een magnitude 0 of 1 is. Uh, pas wanneer het zwaardere aardbevingen uh, worden. Dus ik zou zeggen, daar moet je eventjes goed naar kijken of je dat wel moet verwachten. Hm. Nou wordt er ook gezegd, stel we stoppen ermee uh, nu. Betekent dat dan ook dat de aardbevingen stoppen? Dat is een beetje de hoop van de mensen in het gebied. Uh, ze stoppen wel, maar ze stoppen niet meteen. En... De, eigenlijk weten de mensen dat ook wel. Uh, want als je, je hebt een, eens in uh, verre gebieden is een grote aardbeving gebeurd... dan heb je meestal nog een periode waarin een heleboel kleinere naschokken uh, gebeuren. En dat komt gewoon omdat de aarde die heeft een geheugen uh, van uh, ja, de krachten... die er op de aarde zijn uitgeoefend. En die reageert daar, daarna nog een hele tijd met, met uh, een paar kleinere schokjes. En dat, dat is vergelijkbaar hier. De aarde, uh, als we zouden stoppen, uh, mag verwacht worden dat de inklinkingen, het dalen van de bodem en uh, de aardbevingen... gewoon nog een tijdje doorgaan. Nu moet je daar niet heel bezorgd over zijn. Het kan een relatief korte periode zijn uh, voor de echt grote be bevingen. Maar voor de, uh, de echt kleinere bevingen, dus de magnitude 1 of zo... Uh, kan dat echt gewoon nog een hele tijd zijn. Ja, goed. Maar minder dan produceren, dat, zeggen, dat helpt op termijn ook niet. Niet heel veel, nee. Niet waarschijnlijk. Ja. Nee, dan is dat ook niet uh, de oplossing. Maar wat moet je dan doen? Want de mensen die er nu wonen... Ja, die uh, wonen in huizen, die zijn gebouwd van voor de aardbevingsperiode. Maar als je nieuw zou gaan bouwen... moet je dan, uh, wat ze in andere landen ook wel doen, aardbevingsproef gaan bouwen? zou kunnen. En daar zijn natuurlijk uh, in landen als Japan en Chili, waar ze uh, magnitude 8 zelfs bevingen hebben, uh, hebben ze daar hele goede ervaringen mee. Dat, uh, daar blijven, met dat soort bevingen blijven gebouwen gewoon staan. Dus dat zou kunnen. We hoeven ons denk ik niet op dezelfde manier te wapen, wapenen als ze dat in die landen doen. Maar het is zeker mogelijk om de, de gebouwen wat steviger neerzetten dan we nu doen. En vooral als je bedenkt, het grootste gevaar wat mensen qua, qua gebouwen instorten, uh, op dit moment lijken te lopen in Groningen, is dat er een schoorsteen of iets soortgelijks naar beneden komt. Nou, dat is op zich, zou dat niet een al te kostbare operatie moeten zijn om in ieder geval die schoorstenen eens eventjes allemaal uh, onder de loep te nemen. En valt er iets te voorspellen over hoe het uh, verder gaat? Want het was natuurlijk een gekke week met een politiek debat en die sluiten we af met uh, aardbevingen in het uh, betreffende gebied. Valt er iets te voorspellen over de aardbevingen die de komende tijd gaan plaatsvinden? Nou, eigenlijk het enige wat te voorspellen is dat de aardbevingen nog wel een tijdje door zullen gaan... Maar uh, of, of de, nu hebben we een periode gehad waarin er redelijk wat bevingen, uh, ook grotere bevingen zijn geweest. Maar het kan, uh, is de ervaring in andere gebieden, het kan nu ook maar eventjes weer een tijdje stil worden. Net zoals we hiervoor een hele periode hebben gehad waar het wat rustiger was. En dan over een tijdje weer uh, wat gaan, uh, gaan bewegen. Wat dat betreft is de aarde een relatief uh, ja, wispelturig beestje. Dat zijn mooie laatste woorden, meneer Govers. Ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Jongeren onder de 16 jaar mogen op straat niet drinken of alcohol bij zich hebben. Sinds 1 januari moet de gemeente dat controleren, maar we hebben een steekproef gehouden bij de NOS. En het blijkt dat niet alle gemeenten waar dit weekend carnaval wordt gevierd, dat ook daadwerkelijk gaan doen. Josephine Trehi is in Sittard, daar is een soort scholierencarnaval aan de gang. Josephine, hoe zit dat trouwens? Wie gaat het nou wel en wie gaat het nou niet doen? Nou, in die steekproef die we hebben gedaan, hebben we 14 gemeenten gecheckt. Vier daarvan zeggen uh, dat ze het niet gaan doen dit weekend. Dat zijn uh, Roermond, Breda, Tilburg en Os. En eigenlijk uh, wat ze zeggen is: we zijn er gewoon nog niet klaar voor. Uh, die wet is 1 januari ingegaan. Maar om uh, te handhaven en te controleren, moet je mensen opleiden. En dat hebben we gewoon nog niet voor elkaar. Dat, uh, is misschien deze zomer uh, gaat dat lukken, maar nu in ieder geval nog niet. Dus um, zoals in Breda zeggen ze, ja, we laten de verantwoordelijkheid uh, uh, bij de horeca. Ja. En in Roermond, waar ik vanmiddag was, zeggen ze, ja, we zetten gewoon politie in... en dan moeten die maar een beetje kijken of het rustig blijft. Maar wat ik dan niet snap, is waarom die gemeenten er wel problemen mee hebben... en andere gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente waar jij nu bent, Sittard, uh, daar geen problemen. Ja, in Sittard inderdaad hebben ze er gewoon snel werk van gemaakt. Um, wat daar dan de reden voor is, weet ik niet. De burgemeester die ik hier sprak, die zei, ja, we zijn gewoon gelijk begonnen... Die hebben gewoon meer vooruitgedacht, denk ik. En uh, wilden gewoon nu uh, alles op tijd klaar hebben. En hier ook die uh, ambtenaren klaar hebben. Ja, en dat gebeurt ook uh, allemaal in Zetaak. Iedereen houdt zich netjes aan de regels. Nou, er wordt in ieder geval heel streng gecontroleerd, zoals ik al zei. Ze hebben die speciale boa's, hè? dus die opsporingambtenaren die daarvoor opgeleid zijn. Um, het cholierencarnaval is op de markt, afgesloten met hekken. Um, daar wordt uh, heel streng gecontroleerd bij de ingang en met polsbandjes gewerkt. Maar het blijft moeilijk met carnaval. Ik bedoel, iedereen is op straat. Het is super druk. En uh, wat je wel merkt is dat ja, als jongeren willen drinken, dan komen ze er toch wel aan. En toen ik hier naartoe liep, kwam ik in een van die zijstraten, kwam ik er wat jongens tegen. Die waren al wat stiekem met biertjes aan het drinken. Leef... Hoe oud ben jij? 15. Maar graag niet, hè? Eigenlijk niet. Merk je dat ze hier streng controleren? Ja, ik denk het wel. Ik hoop het niet. Hey, maar nu zijn jullie nog buiten het terrein, zodra ik moeten jullie daar naar binnen, naar het scholierencarnaval en dan worden jullie gecontroleerd, dan kan je geen bier halen. Ja, eigen, eigenlijk niet, maar dat lukt wel. Ja, hoe dan? Ja, een badje regelen of gewoon uh, zelf halen. Ja. Zelf halen ja. Hoe gaat het dan? Gewoon uh, naar de balen gaan en uh, bestellen. Maar dan zeggen ze toch, uh, laat je idee zien of uh, je hebt geen bandje om? Maar hij is 15, ik ben 18, dat komt wel goed hè. Wat ja, hou jij voor hem? Dan haal jij voor hem. Ja, tuurlijk, of we halen het zelf. Ja, hij ziet er ja, ja, ja, ja. ook genoeg uit, hè? Ja, Mirjam Kramer staat hier bij me. Zij is van de Mondriaan Verslavingspreventie. Mirjam, die jongens die zeggen: ja, uh, we halen gewoon bier voor elkaar. Ja, nou, het is zo dat je uh, het nooit helemaal kunt uitsluiten, hoor. Dat uh, jongeren onder de 16 aan alcohol komen. Maar door wat we hier doen, het bandjesysteem bijvoorbeeld. Is het Wil je uitleggen wat jullie doen? Ja, wat we doen is, uh, we delen bandjes uit. Jongeren moeten zich komen legitimeren op twee centrale punten. Want uh, barpersoneel heeft het daar veel te druk voor. Dus vroeger gebeurde dat denk ik gewoon niet. En kon iedereen aan het bier komen. Of tenminste, uh, hè, dat werd dan gewoon, uh, dat gebeurde dan. Maar uh, ja, hier wordt dan sinds vier jaar al met bandjes gewerkt. Ze moeten hun ID laten zien, er wordt goed gecontroleerd. En als ze 16 of ouder zijn, krijgen ze een bandje. En als ze... Geen bandje hebben, krijgen ze dus geen alcohol. Ja, en jij, jij hebt allemaal stickers op je, op je pet en op je jas. Katerpolitie staat er. En dan staat er iets in Limburgs. Wat is dat? Ja, uh, we hebben ook uh, gewoon een voorlichtende actie, maar dat is dan uh, een beetje ludiek. We hebben zogenaamde katerpolitie. En dat zijn uh, studenten uh, die lopen hier rond als uh, katers met een politiepet. En die gaan met de jongeren op de foto. En dan uh, het komt dat op hun uh, Facebook-site van uh, vz.preventie.mondriaan. En dan staan die jongeren op die site met van die borden van... ik heb morgen geen kater, want ik drink fris en water. En daarmee, en daarmee proberen we een uh, klein beetje bewustwording. Uh. Okay, want terwijl we aan het praten zitten, zijn, zit hier naast ons een jongen... met zijn hoofd tussen zijn knieën te spugen, volgens mij. Ja, dat klopt. Uh, ja. Ja, dat gebeurt hè? met carnaval of met kermis of met oud en nieuw. Kijk, uh... we gaan even naar hem uh, kijken. Hij is also... Ja, we kunnen naar hem kijken, maar ik denk niet dat hij heel erg spraakzaam is. Hè? Kijk, dat is nou met alcohol. Het is een tijdje leuk. En als je te veel op hebt, kan je misselijk worden. Oké, okay. dankjewel. Oké, okay. goed. En hij zei verder niks meer. Josephine, dankjewel. Josephine Trehi was dat. Wat gaan we straks nog doen? Uh, er zijn geen wedstrijden in Nederland verkocht. Dat zegt minister Opstelten.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 In Brussel zijn de Europese leiders het eens geworden over de meerjarenbegroting tot 2020. Nederland krijgt bovenop de 650 miljoen nog eens 45 miljoen euro korting op de jaarlijkse afdracht aan de EU. En naast die korting krijgt Nederland een andere korting gebaseerd op de afdracht van de BTW aan Brussel. In totaal blijft de korting daardoor rond de 1 miljard euro zoals de afgelopen jaren het geval was. En daarmee mogen we volgens premier Rutte als Nederland tevreden zijn. De NAM heeft ongeveer 250 meldingen van schade binnengekregen... na de twee aardschokken van de afgelopen nacht in Groningen. Die hadden een kracht van 2,7 en 3,2 op de schaal van Richter. Het gaat vooral om scheuren in plafonds en muren... en om loszittend pleisterwerk. De Pakistanse meisje Malala is ontslagen uit het ziekenhuis in Birmingham. Ze is daar vier maanden behandeld... nadat ze in oktober door de Taliban werd aangevallen... in een schoolbus in Pakistan. Ze werd neergeschoten omdat ze zich inzet voor onderwijs voor meisjes. En in een loods in Honslersdijk in Zuid-Holland... heeft de politie een grote partij Hasje in beslag genomen. Drugs waren verdeeld over 17 pallets. We hebben een straatwaarde van 13 miljoen euro. De politie spreekt van een recordvangst. Dat waren de hoofdpunten. Het weer met Marco Volk. Met nog steeds een paar sneeuwbuien in het land. In de loop van de avond en nacht zullen die zich hoofdzakelijk gaan beperken... tot de kustprovincies. Verder zijn er opklaringen en op de meeste plaatsen vriest het licht. Het wordt min 2 tot min 4 graden. Dan morgen loopt de temperatuur op, weer naar 2 tot 4, maar nu met de plussen voor. Eh, er is weinig wind, de zon schijnt geregeld en er kan nog een enkel sneeuwbuitje vallen in het noorden van het land, maar verder is het op de meeste plaatsen droog. Het weerbeeld verandert zondag, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en laat op de dag, ik denk dat we dan al naar de avond gaan, neemt van het zuidwesten ook de kans op sneeuw weer toe. In de nacht naar maandag kans op sneeuwval, Hoe ver die sneeuw gaat komen en hoeveel er precies gaat vallen en of er misschien wel regen gaat vallen in het zuidwesten, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar na die storing houden we gewoon weer winterweer. Volgende week blijft het in de nachtlicht vriezen en overdag komt het kwik net iets boven nul. Nou, ah, nu ben je verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits. Een paar opvallende zaken. Op de A2 Den Bos richting Amsterdam, via tussen Nieuwe en Maarse, 4 kilometer, er is daar een bus gestrand. De rechte Rijstrook is dicht. Van de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knopend Klaverpolder 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Een ongeluk op de A20 naar Gouda bij het Kleinpolderplein. Vijf kilometer file veroorzaakt dat. De linker rijstrook is afgesloten. En de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat na een ongeluk tussen Sassenheim en Kaagdorp 4 kilometer. De linker rijstrook is dicht.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 DNOS, het Radio 1-journaal. Straks het laatste nieuws van het circuit van Zandvoort. Maar we gaan eerst naar Tunesië. Want rond de begrafenis van de vermoorde oppositieleider. is het de hele dag onrustig geweest in de Tunesische hoofdstad Tunis. Tienduizenden mensen verdrongen zich rond de militaire vrachtwagen. die de kist met het lichaam van Belleid door de stad vervoerde. Er werden anti-islamleuzen geroepen. Dat was Tunis, eerder vanmiddag. Correspondent Sander van Horen vanuit Beirut. Sander, is het uit de hand gelopen rond die begrafenis? Um, nou, relatief niet. Uh, die begrafenis waren heel veel mensen op de been... die open vracht waren, zoals je al zei. De kist erop met die, Tunesische, die grote Tunesische vlag eroverheen. Emotionele taferelen sowieso. Bij de begraafplaats zijn wat auto's in de brand gestoken, is wat traangas afgevuurd door de politie en uh, die stoet, ja, die is verder doorgetrokken naar het centrum van uh, Tunis, de hoofdstad. Daar voor het ministerie van binnenlandse zaken opnieuw wat schermutselingen. maar ja, het is beperkt gebleven relatief. Ja, de orde troepen hebben zich uh, relatief uh, terughoudend opgesteld. Ja, behalve dan dat traangas hebben uh, afgevuurd was wel. ...grootschalig aanwezig... Uh, ...met uh, politie... ...leger, uh, op sommige punten ook... ...helikopters die uh, door de lucht vlogen... Uh, ...dat alles omdat dit wel verwacht werd... ...de woede is heel erg groot... ...rond die politieke moord... ...die telt op bij de woede die er al was... ...over uh, de toenemende islamisering... ...van Tunesië, de economische problemen... Uh, ...er was een algemene staking... ...afgekondigd voor vandaag... ...heel veel winkels waren dicht... ...vluchten afgelast... ...dat alles dus uh, uh, maakte dat de uh, veel troepen had ingezet. Ja. Nou, um, aan de ene kant heb je dus uh, dit, de begrafenis ook. Uh, maar de politiek die reageert daar ook op. Je beschrijft het al ja. enigszins in een, in, in een crisis. Uh, de premier wil de regering uh, ontbinden. Zijn er verder nog ontwikkelingen? Nou, dat wordt. Wel gepraat, maar het is, het is vooral door beide kanten afwachten hoe de bal rolt. Je hebt een, een soort basis tegenstelling. Uh, mensen die vinden dat kerk en staat gescheiden moeten blijven en mensen die vinden dat uh, de islam de staat ook moet leiden. Uh, de moslimbroederschap zit een beetje in het midden. Uh, ze zijn de grootste partij geworden bij de verkiezingen en aan de ene kant wordt het dus door islamitische milities aan zich getrokken en aan de andere kant door seculiere krachten in uh, de samenleving en beide proberen nu optimaal resultaat uh, te behalen. Ja, je kunt je voorstellen dat dat een politieke deal uh, wat ingewikkeld maakt. En die politieke deal, die was al ingewikkeld. Men probeerde het al eens te worden over een kabinet van nationale eenheid. Nou, die premier die dacht dus, ik ga nu doorhalen... en is door zijn eigen partij teruggesloten. Uh, op dit moment is een politieke oplossing nog niet echt in zicht. Dat zal de komende dagen nog wel een spannende politieke discussie worden. Dankjewel, Sander van Horen. En dan het Openbaar Ministerie in Nederland dat laat weten dat het geen aanwijzing heeft dat Nederlandse voetbalwedstrijden zijn gemanipuleerd. Maandag maakte de Europol bekend dat ruim 450 wedstrijden in Europa mogelijk zijn gefixt, zo heet dat tegenwoordig. Vijf Nederlanders zouden erbij betrokken zijn. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie zegt nu dat het in die gevallen gaat om wedstrijden in Duitsland. Europol heeft gebruik gemaakt van een Duits onderzoek. En dat heeft me daarin betrokken. Daarom is het ook logisch dat Europol daarmee kwam... en dat ik niet direct wist om wie het ging. Maar dat hebben we heel snel op tafel gekregen. Er gaat één geval, dat is, dat is bekend. Dat is iemand waar ik ook al de Kamer over heb geïnformeerd. Een gedetineerde? Ja. Zeker. En het, de vier andere situaties, dat zijn nou, het lijkt ook Nederlanders in Duitsland. Kunt u daar iets meer over zeggen? Gaat het om spelers? Gaat het om officials? Nee, nee, nee. nee kan, ik, kan ik niet. Ik kan alleen zeggen dat het niet uh, een relatie heeft met, uh, met Nederlandse sportwedstrijden. Ik kan ook zeggen dat ik uh, nog een keer heb kunnen vaststellen dat ook de, ja, het OM en de politie heel goed uh, aan boord zitten... wat betreft dit onderwerp, ook actief daarin opereren. Ja, de Kamer heeft dat ook van u gevraagd. Zet het Openbaar Ministerie nu aan het werk, zet die politie nu aan het werk... en laat ze zelf actief zoeken naar mogelijke matchfixing in Nederland. Ja, gaat zeker. u dat ook doen? Jazeker, maar uh, het gaat niet om extra actie, het gaat om gewoon een normale actie. En er is geen aanleiding om verder onderzoek te doen. Ik hoop dat u heeft, dat ja. er in Nederland inderdaad geen matchfixing aan de hand is. Dat... De Kamer vreest nee. alleen dat, ja. dat u niet hard genoeg zoekt. We moeten wel precies zijn in de formulering. Ik zeg niet dat er geen sprake is van matchfixing. Het is Duits onderzoek, wat, uh, wat wij natuurlijk heel serieus nemen, waar ook. Over iedereen heen, contact is tussen ons OM, onze politie en, de, en de, hun Duitse collega's. Ja. Het misverstand uh, wat er bij sommigen bestaat dat er geen actie wordt ondernomen als dat nodig is, dat neem ik weg. Uh, ik heb Het is nog... niet nodig nu, zegt u. Het is gewoon als er gewoon geen feiten zijn waar je zegt en nu. Moeten we dat, nu moeten we ingrijpen. Nu moeten we opsporen. Nu moeten we gewoon uh, een, een, iemand voor de rechter slepen. Ja, dan, dan zouden we dat ook bekendmaken. En de hele structuur in Nederland is zo: zowel het functioneel pakket als uh, binnen het Openbaar Ministerie, uh, de hoofdofficieren als uh, het uh, college van PG's, als de politie met hun specialisme, uh, hebben, zijn hier heel druk mee bezig en volgen dat. En we hebben dus tot op heden niks gevonden, dat is wat u zegt? ja, nou, In de kern is dat het uh, geval. En we waren even verrast, daar ben ik ook eerlijk, uh, door het Europol uh, bericht 5. Uh, nou, dat hebben we nu uh, teruggebracht waar dat vandaan komt. En dat zullen we blijven volgen. Minister opstelde was dat in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Geen matchfixing dus in Nederland volgens de feiten die hij op dit moment kent, zegt de minister. Aan de telefoon nu uh, Mario van de Ende. oud scheidsrechter. De... Meneer van der de um, denkt u dat er in Nederland helemaal nooit iets is gebeurd? Nou, dat weet ik niet. Ik heb begrepen van uh, de minister dat het niet zo uh, tot nu toe niet het geval is. Nou, ik hoop in ieder geval niet dat, uh, dat ze nu denken van uh, we kunnen er rustig gaan slapen. We uh, blijven in ieder geval waakzaam, want dat wordt natuurlijk niet in een... Uh... In de sport thuis. Maar ja, de Olympische Spelen van 3, 380 voor Christus. werd al een atleet uh, op vol spel betrapt. Dus wat dat betreft. denk ik dat we niet moeten gaan denken. dat we nu. in 2013 in een heel sportief utopia leven. Nee, maar zouden we het wel meer moeten onderzoeken nog? Moet, moeten we echt de onderste steen boven willen krijgen? Uh, ja, als je over een sportief klimaat praat, natuurlijk wel. En dat hoort natuurlijk wel bij, bij sportwedstrijden. Ja, want het moet eigenlijk niet gebeuren. Dat is eigenlijk gewoon. Uh, sport moet fair play zijn. Ja, dat is wel een van de uitgangsposities. Maar ja, wat ik al zei, van, dan moet je, als je de klassiekers kent... dan kan je al heel ver teruggaan voordat dat er al vals gespeeld werd. Ja, maar je krijgt nu ook zo'n soort klimaat dat je bij alles denkt... van nou, dat zal wel gefixt zijn. Een keeper die onder een bal doorgaat, denk je... nou, zal dat ergens geregeld zijn? Een scheidsrechter, de Afrika-cup ook van de week... die een beetje ongelukkig wedstrijd fluit, denk je, dat is geregeld. Ja, nou, u zegt het heel terecht. Een ongelukkige wedstrijdsloot. Ja, ik, ik, ik vond hem heel slecht fluiten. Uh, ik heb die wedstrijd gezien van Burkina Faso tegen Ghana. Ja, er waren een aantal, al. aantal beslissingen bij die, ja, die absoluut niet op dat niveau thuis horen. Zeker niet bij een halve finale van een groot toernooi. En ik vind het ook heel terecht dat ik, uh, ik heb begrepen dat die, uh, die tweede gele kaart voor. Uh, Piet Roypa, die speler van Bukinov, is uh, geseponeerd. Waardoor hij gewoon in de finale kan spelen. Ja, het is wel bijzonder, hè? Want uh, heel vaak uh, heb je zoiets van: ja, nou ja, als je, ook, als je de beelden bekijkt. denk je. Nou, uh, het is niet helemaal terecht dat iemand uh, of een gele of een rode kaart heeft uh, gekregen. waardoor hij dan de finale uh, mist. Maar het is bijzonder dat zo'n speler nu toch in de finale mag spelen. Nou ja, het is allereerst natuurlijk heel gelukkig dat, dat die terugcommissie heeft gezegd dat ze het terugdraaien. Het is natuurlijk ook nog heel gelukkig voor het bekijma dat ze die finale halen. Want anders hadden ze natuurlijk zeer onterecht een gedeelte van de wedstrijd, een gedeelte van de verlenging, onterecht met een man minder gespeeld. Maar ja goed, ook in Nederland is het de laatste tijd door een schering en inslag dat een, een groot aantal gegeven kaarten geseponeerd worden. Dus wat dat betreft denk ik alleen maar dat het een goede zaak is om als je het als achteraf nog terug kan draaien in ieder geval op de juiste manier terug draaien. Ja, u zegt scheringen in slag en aan de andere kant zegt dit is een goede zaak. Is het ook niet vervelend voor de scheidsrechter dat die op zo'n manier dan gecorrigeerd wordt? Nou ja, ja ik denk, ik denk dat, dat als je praat over het propageren van, van fair play, dan denk ik dat omissies van scheidsrechters ook ja, rechtgedraaid kunnen worden. En ik denk dat dat alleen wel een goede zaak en, het, en de sportiviteit ten goede komt. Ja, dus het is eigenlijk gewoon een positieve ontwikkeling. Ja, zeker. Ja, allereerst kun je natuurlijk zeggen: van eh, misschien moeten we een cursus aan de scheidszetters geven voor zuiver waarnemen. En, maar ik denk ook dat je hiermee ook gelijk, uh, ja, dat je gelijk kan pleiten voor het, uh, het invoeren van, uh, van technische hulpmiddelen. Omdat je gewoon ziet dat uh, ook op grote toernooien ja, het, het menselijk oog toch vaak, uh, vaak faalt. En uh, ja, als je, nogmaals, als je fair play propageert... dan denk ik dat het heel, heel, heel goed is en, en heel snel in te voeren is... Uh, als je dus gaat, uh, gaat praten over, uh, over hulpmiddelen. Ja, dus in, uh, op het moment dat we onze mond vol hebben over dat matchfixing... is het eigenlijk heel goed dat ze in Afrika, bij die Afrika Cup, zo'n besluit nemen? Ja, absoluut. Maar dat is eerlijk, het is achteraf. En uh, ja, kijk, als je die hulpmiddelen had kunnen gebruiken... dan had je natuurlijk al gelijk... Uh, Tijdens de wedstrijd al... toen, toen ik het op televisie zag, toen zei ik al gelijk van hoe is het mogelijk dat hier voor een zwalbe gefloten wordt, terwijl het een duidelijke overtreding was. Ja. En dan had je natuurlijk gelijk uh, alle momenten uh, op kunnen treden. En dan had je natuurlijk ook niet achteraf in hoeven te rijpen. Nou, toch nog iets positiefs op het moment dat we een hele negatieve blik naar uh, de sport uh, kijken. Meneer Van den Ende, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Ja. Straks internationaal zijn daar voor Nederland misschien wel mooie ontwikkelingen in de autosport met Van der Garde in de Formule 1. Maar hier thuis op het circuit in Zandvoort loopt het allemaal veel minder goed. Gelukkig kunnen we op de weg wel doorrijden, Wijnaldswaan. Oh ja? Nou ja, nee, het, is, het is een wens. Ja, nee, het valt tegen hoor. Het staat toch 40 files bij elkaar, 120 kilometer. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. We zien het nu vooral op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voorknopend Klaverpolder, 9 kilometer stilstaan. Twee rijstroken zijn dicht. En de A44 naar Amsterdam. Voor Kaagdorp, 4 kilometer. En daar is de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Het is dus zwaar weer opkomst in Zandvoort. Niet op op het strand, maar op het circuit in de duinen. Er is beslag gelegd op de rekeningen van het circuit. Het gebeurt ook nog eens een keer op een moment... dat de Nederlandse autosport veel last heeft van de economische malaise. Louis Dekker is hier van de Economie Redactie Specialisatie Auto's. Louis, wat is er aan de hand? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Er is iemand die wacht op uh, rekeningen die betaald moeten worden. En dat stapelt op. Dat speelt al sinds 2010. Die persoon, dat is een sponsorbemiddelaar. Oftewel, iemand die zorgt dat er sponsors op het circuit komen... Als zo iemand uh, een sponsor regelt, krijgt hij daar een fee voor. Zo heet dat. Een vergoeding. Ja, maar dan moet er wel betaald worden. En, en Zandvoort. Uh, nee, nou, Zandvoort staat in ieder geval bekend als een, uh, als een late betaler, zou ik het zo zeggen. En dat telt op. En uh, de man waar het om gaat, ja, zijn geduld is op. Dus hij is naar de rechter gegaan, omdat hij uh, zegt: Ik heb nodig. Ja, dan leg je beslag op uh, de rekeningen. Wat vindt het uh, circuit ervan? Uh, snappen ze het een beetje? Ja, nou ja, het circuit zit wel redelijk met de handen in het haar. Want je zit een beetje aan het begin van het autosportseizoen. Dan wil je andere dingen doen. Bovendien uh, zit het circuit ook met het probleem... dat ze eigenlijk aan het kijken zijn... wie de nieuwe eigenaar van dat circuit moet, moet worden. Het, het circuit staat te koop. Er zijn allemaal partijen geïnteresseerd. Ja, als, als op dat moment iemand... Uh, beslag laat leggen, is dat natuurlijk funest voor de onderhandelingen... de waarde van het circuit, het hele onderhandelingsproces... wie wordt de nieuwe eigenaar... Dus het moment is erg vervelend. Tegelijkertijd zegt de circuitdirectie op dit moment... ach ja, het is een beetje gedoe over termijnen. Met andere woorden, daar komen we wel uit. Ja, maar maar ja. in theorie uh, zou iemand dus ook het circuit failliet kunnen laten gaan. Ja, je kunt bewijs van spreken om 2 euro... Uh, als de rechter dat met je eens is, het circuit op slot zetten. Ja. Zover is het nog niet, hoor. Maar Want er wordt wel uh, gesproken over reddingsplannen en hoe verder. Ja, er moet veel gebeuren met het circuit. Er is nu een, een eigenaar die eigenlijk niet meer wil investeren is ook niet meer de jongste, uh, dus die heeft zoiets van... laat een ander dat maar doen. Uh, het circuit ligt er niet helemaal op zijn, uh, op zijn fraaist bij. Er moet echt eigenlijk geld bij, dus nieuwe eigenaar, et cetera, et cetera. Dat zijn de dingen die spelen. Ja, en dat is natuurlijk wel een hele vervelende timing... want de start van het autoseizoen staat natuurlijk ook... of het raceseizoen moet ik eigenlijk zeggen, staat ook voor de deur. Ja, ja. En dan is er nog wat anders aan de hand... want dat autosportseizoen staat redelijk op het punt van het beginnen... Maar ook daar gaat het niet lekker. Want afgelopen jaren werd al duidelijk dat of je nou naar Suzuki's keek... of Renaultjes of Formule Fortjes of de GT4-klassen... De, de, de, duurst, de, de duurste, meest hoog aangeschreven klassen van Nederland... met Porsches en Corvettes en zo... al die klassen hebben problemen om het veld gevuld te krijgen. En het is een beetje sneu om te kijken naar pakweg negen Suzuki Swifts... die met elkaar aan het knokken zijn op een circuit van meer dan vier kilometer... Dat was vorig jaar al en dat probleem zet dit jaar door. Het is zo dat de autosport in Nederland op dit moment... keihard geraakt wordt door de economische malaise. Dat is ook niet gek, want autosport is hartstikke duur. De goedkoopste vorm van autosport kost jou, als je het zou willen... nog steeds, nou, laten we het laag inschatten, 10.000 euro per jaar. Ja. Dus het serieuze werk, ja, daar moet je sponsors voor hebben. Nou, Wat doen die sponsors op dit moment? Tien keer nadenken. Daar heb je het probleem. Kortom, het is vlek op vlek. Ja. Het gaat aan de ene kant met de nationale autosport. Heel erg moeizaam. En aan de andere kant wordt de beslag gelegd op de rekeningen van het circuit. Nou, hoe beroerd wil je het hebben aan het begin van een nieuw seizoen? Dankjewel, Louis. Goed, we zijn snel, weg met die blaad. Maar ja, ook speciaal ook voor jou, Louis. Driver Seat. Sniffen de Tears. De driver's seat. Ze zingen het zelf. Sniff en het eers. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Trady Het Pakistanse meisje Malala. dat door de Taliban door haar hoofd was geschoten. is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat heeft de BBC gemeld. Malala was in januari al vertrokken uit het ziekenhuis. maar bezocht sindsdien nog de polykliniek van het ziekenhuis. Malala Yousafzai, who's the 15-year-old girl from Pakistan who was shot in the head by the Taliban in October because she was campaigning for girls' education. We've just heard that she has been discharged from the Queen Elizabeth Hospital as an inpatient. Zoals de verslaggever van de BBC uitlegt, Malala was in oktober in het hoofd geschoten omdat ze campagne voerde voor onderwijs aan meisjes. Een paar dagen geleden had ze zelf al verteld dat het goed met haar gaat. Today you can see that I'm alive. Today I can I can speak and I'm getting better day by day. It's just because of the prayers of people, because all the people, men, women, children, all of them, all of them have prayed for me. And because of these prayers, God, God has given me this new life. U ziet dat ik in leven ben, zegt Malala. Doordat iedereen voor me heeft gebeden, heeft God me een nieuw leven gegeven. Parool schrijft op de voorpagina over de zaak rond de Wildwest-schietpartij... in de staatsliedenbuurt in Amsterdam eind december, zoals de krant het omschrijft. Een sleutelfiguur in het hele verhaal is volgens misdaadverslaggever Paul Vughts... B.A., ook wel bekend als Ben. De man wist te ontkomen aan de liquidatie in december, waarbij twee anderen omkwamen. Volgens het parool was deze Ben waarschijnlijk het doelwit. Hij zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij een drugsdiefstal in de haven van Antwerpen. Het OM maakte bekend dat er al eerder mensen zijn opgepakt die plannen hadden om Ben te liquideren. Friesland krijgt toch een tweede 400 meter baan naast die half in Herenveen. Schaatsen gaat er dan over. Fries Dagblad schrijft dat gedeputeerde staten van Friesland bereid zijn om 10 miljoen euro te steken in een overdekte ijsbaan in Leeuwarden. Totale kosten bedragen 24 miljoen euro. De huidige ijshal in Leeuwarden van 220 meter is aan vervanging toe. Omdat de koelvloeistof die er wordt gebruikt vanaf 2015 verboden is. De mazelen zijn bezig aan een opmars in Europa. De gevaren van de ziekte worden onderschat, zegt een onderzoeker van het Erasmus MC in Rotterdam. Daardoor laten steeds meer mensen hun kinderen er niet tegen inenten. Rory de Vries zei bij RTV Rijnmond. Maar de laatste jaren is ook in Europa is het aantal mazelengevallen weer langzaamaan aan het stijgen. Dus uh, ja, daarvoor willen wij toch waarschuwen. In Nederland is er nog niet zoveel mazelen op het moment, maar omringende landen in Europa krijgen steeds meer mazelen. En dus ook meer mazelen doden. De Vries is gepromoveerd op het onderwerp. Hij waarschuwt dat mensen die besmet zijn... vatbaarder worden voor infecties met andere ziekteverwekkers. Nog steeds overlijden wereldwijd jaarlijks ruim 100.000 mensen aan de mazelen. Vooral kinderen. En aan de vooravond van het carnaval... krijgen bars en discotheken in Brazilië brandcontroles. NRC Handelsblad schrijft dat dat het natuurlijk het gevolg is... van de brand in de nachtclub vorige maand... waarbij 237 mensen omkwamen. Maar de verwachting is niet dat het veel gaat uithalen. Skeptici zeggen dat de overheid er alleen aandacht aan besteedt... zolang internationale media erover berichten. En het vergunningensysteem werkt niet. Er wordt gesproken over de Braziliaanse manier om de regels te omzeilen. In de krant Zero Hora zegt een wetenschapper dat het land er lang over zal doen... om de cultuur van vriendendiensten te ontgroeien. Dat staat er allemaal in de media. En het laatste nieuws is natuurlijk het nieuws uit Brussel. Gaan we na zes uur ook meer over... Vernemen. Dan gaat het over het akkoord over de begroting van de Europese Unie voor de komende zeven jaar. Is Nederland er met Rutte echt goed uitgekomen? De reacties zijn een beetje verdeeld op dit moment. Vier grote partijen worden getwitterd, zijn tegen in het Europese parlement. Anderen zeggen weer, nou, het ziet er best aardig uit. Tijn Sade, onze correspondent, die is de afgelopen 24 uur bij geweest En die heeft inmiddels gesproken met de premier, met Mark Rutte. Zijn gesprek hoort u zo dadelijk. En we hebben nog meer nieuws. Want we gaan ook eventjes naar Groningen. Want Groningen maakt de schade op van de aardbeving van gisteravond. Dat gaan we ook doen met de Nederlandse aardolie-maatschappij. We gaan opmaken hoeveel schademeldingen er binnen zijn gekomen. Dat hoort u allemaal zo dadelijk na de klok van zes uur. Dus Groningen, het belangrijkste nieuws... en het andere belangrijkste nieuws uit Brussel over Europa. Ik zou zeggen, blijf erbij en geniet nog even van het orkest.